12 uur. Lieselot Thomassen met het NOS journaal. Opiniemaker Siewert van Linde heeft met twee compagnons waarschijnlijk 30 miljoen euro overgehouden aan de handel in mondkapjes, meldt de onderzoeksplatform Follow the Money. Dat had contact met zeven importeurs van mondkapjes. Van Linde de materialen door voor ruim 100 miljoen euro aan het Ministerie van Volksgezondheid. Bronnen bij het ministerie melden dat er een marge van 15 tot 20 procent op zat. Volgens Follow the Money was dat vermoedelijk 30 procent. Het lijkt erop dat leerlingen op middelbare scholen na volgende week weer volledig naar school kunnen. Vanmiddag komen de deskundigen van het OMT in het overleg met een advies en neemt het kabinet een besluit. Minister Slop noemt het volledig openen van de middelbare scholen in het belang van de leerlingen. Mensen die zijn geboren in 1967 en 1968 kunnen een afspraak maken voor een coronavaccinatie. Het gaat om ongeveer een half miljoen mensen. Ze krijgen het Janssen-vaccin en krijgen dus maar één prik. De GGD wijst erop dat het geen zin heeft voor mensen die na 1968 geboren zijn om nu een afspraak in te plannen.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 De Chinese marsverkenner rijdt voor het eerst rond op Mars, meldt de Chinese ruimtevaartorganisatie. Vannacht reed het karretje weg van het landingsvaartuig waarmee het vorige week zaterdag aankwam. De hoop is dat het wagentje de komende 90 dagen zoekt naar tekenen van leven op de planeet. De marsverkenner zal onderzoeken of er sporen zijn van ondergronds, water en ijs en ook gegevens naar de aarde sturen over de atmosfeer. Het weer vanuit het noordwesten minder buien, maar in de zuidoostelijke helft van het land blijft het de hele middag nat. Het is 13 graden, morgen enkele buien, voor het grootste deel droog en wat zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland moet het verkeer langs de kust en rond het IJsselmeer de komende uren nog rekening houden met zware windstoten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 Why does town move so slow? Get me out of this humble. Too much of me with myself, and I'm robot All the clouds are gray and the wind is a bit to bite. All I know is I want you back in my life. All I know is I want you back in my life. All I know is I want you back in my life. Back in my life I need a love somebody somebody nah nah nah nah nah I need a love somebody in your body I hate mondays Cause that's the day when it all falls through I need to heat A bit of vitamin D that if I go to get me out of this humble guessing dead with me then you're a old all the games we play couldn't keep God from creeping in all I know is I want you back in my life all I know is I want you back in my life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 Richting Purmerend, Dus ik kom nu bijna een hoop brede aan. Ja, je, hebt een, je, hebt, je hebt een bankje gevonden om even te zitten. Ja, ik kom weer een brug over. Dus ik zal even kijken waar ik uh, een beetje geloofloos kan bellen. Ja, ah, je komt nu uh, redelijk Kijk. goed over. Alleen lopen en praten is misschien een beetje lastig. Ja, ik ga even hier het hoekje om en dan. Uh, nou, nou. Ook oh, ik zie daar een bankje. Dat hoeft nou ook is. niet gelijk. Ja, dat ik ook een beetje raar. Ik zie hier al een bankje bij mensen. Oké. Ik ga even is. lekker zitten. Uh, we hebben je gevraagd uh, om een toelichting te geven ja. over het hoe en waarom van deze wandeling. Ja. Een andere vriendin is eerder bij ons in de uitstelling geweest. Over Liam, want daar hebben we het Goh. over. Alleen toen is de verzuim te vragen, en dat vond ik toch wel essentieel in dit verband.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 ja, die worden steeds slapper. En, en, en, en als, hoe heet uh, dat? dat? SMA2. Is dat iets van ALS of zo? Of, uh, nee, nee, dit is geen ALS. Is, dit ontstaat gewoon uh, bij baby's ook al. Een ja. ALS kan je ook later doen, maar dit ontstaat bij baby's. En voordat ze 13,5 kilo uh, gaan wegen, moeten ze eigenlijk die volgens maar hebben. Dan rennen de hele ziekte af. Ja, dat is een eenmalige gentherapie.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 ja? Dus het is tot nu toe eigenlijk alleen maar een geldkwestie. Ze willen ja. gewoon niet minder doen. Omdat gewoon uh, het aantal kinderen wat ik gewoon heb in uh, ja, Nederland, Europa en overal, dat is maar gewoon heel weinig. Ja. En hun willen de zekerheid uh, hebben ook van is het over 30 jaar. Uh, hebben ze dan niet nog een keertje nodig Net. of zo dan? Ja. ja, en. Dus het zorgpakket, je uh, hebt zoiets van als het de helft wordt, ja, dan nemen wij het in het zorgpakket. Maar ja. ja.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 actie in gedachten? Wat doe je al? Uh, nou ja, het begon natuurlijk ook met de orchideeënverkoop van ons met? bedrijf waar we werken.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 Ach, maar nou een beetje veel ouders langs, wat zeg je? <laughs> wat is je plan? Wanneer ben je begonnen en wat is je plan precies? <laughs> uh, ik ben om 12 uur vannacht uh, begonnen. Zo. En uh, nou ja, ik heb er nou, uh, denk ondertussen 54 kilometer op zitten. En dan uh, ik ga ik dan weer uh, uh, een rustpauze bij een vriendin. En mijn man, die uh, doet de laatste 25 kilometer meelopen. Ja, nou hoop ik dat tijdens de mensen doneren. Maar ja, met dit weer doneren ze niet zo gauw natuurlijk in je potje. Dus je moet meer echt, echt allemaal van de social media hebben. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Maar hoe ben je dan zichtbaar? Van, ja, je zegt om twaalf uur ga je wandelen. Dan is het volgens mij donker. En re, het was vannacht slecht ja. weer. Maar hoe ben je dan zichtbaar? Voor de, hoe, op welke manier vergaar jij geld nou ja, dan? Normaal ben ik zichtbaar. Ik heb, nu dan heb ik mijn pond dus ja, zo uit. Nou hoe, hoe zie je eruit dan? Geel of zo?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 en wil jij die honderd kilometer halen... dan moet je ja. echt zorgen dat je goede regenkleding uh, aan hebt. Dus nu ben ik eigenlijk sinds kort net... dat die bij afgelopen zijn is mijn poncho uit... dus nu is die poster ook weer zichtbaar. Ja, maar je ben, waarom ben je nachts begonnen? Van, ik zou zeggen, begin overdag, dan ben je zichtbaar. Want nu, nu dus niet of nauwelijks, denk ik toch? Nou ja, honderd kilometer, zeg maar, als ik dan zeg maar overdag begin... Ja. Dan, dan eindig ik weer in de nacht. Zoals nu ben ik natuurlijk... Uh, ja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 opgeef.nl actie sleds, uh, nl of okay. uh, geef.nl nl, NL sleds, actie en dan Liam uh, tegen SMA ja maar denk... als je gewoon uh, steunLiam.nl zoiets dergelijks ja. of SMA 2 dan kom je bij een heleboel ja. sites denk ik wel terecht dan kom je er wel ja nou als ik Liam intoetst dan ben ik er al maar goed <laughs> dus het <betrappend laughs> kan heel snel nou ik vind ja. uh, uh, ...heel uh, moedig van je dat je s'nachts vertrekt... ...en het was natuurlijk ook niet geweldig weer. Dus je uh, bent behoorlijk nee, nee. nat geworden, denk ik. Maar, ja, uh, ja, Je wordt zo afgewisseld door je man? Ja, nou, nee, niet afgewisseld, maar je loopt de later... Oh, uh, gezellig. Je gaat mee. met z'n tweeën lopen. Maar dat duurt nog eventjes. Ja, dat is okay. pas bij 75 kilometer. Ja, zo oh, Ik vind het een afstand. Ik zou zeggen, heel veel uh, succes... Nou, en ik dankjewel. hoop dat, uh, dat uh, dit gesprek ook bijdraagt. Al is het maar aan een uh, paar honderd of paar duizend euro die extra gestort worden. Heeft er toch al, zin? Een beetje helpen, al een beetje toch helpen. Of alle helpen. een beetje helpen. Ja, precies. Nou, heel veel succes en sterkte. Dankjewel. En vooral ja, je ook bedankt. voor Liam. Ja, oké. Okay. Bedankt. Ik ga het best doen en hartstikke bedankt voor dit ja, gesprek. Graag gedaan. Oké, okay. doeg.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 is dat nou een, een gevolg van de sociale media die we hebben? Hè? De ongeruïseerdheid die sommige zondvoerders uh, daarin tentoon spreiden? Uh, de, de commentaren zijn niet van de lucht. Wat zou je tegen deze zondvoerders willen zeggen? Ja, ik, ik, ik ben er een beetje mee opgehouden om überhaupt er iets tegen reageren. te reageren. Ja, ik heb het idee dat, dat dat ook niet werkt. Ik denk dat deze er gewoon op uit zijn, op chaos.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 Oh, het is vaker, ook in het presidium is er natuurlijk wel gesproken over, over de, de sfeer binnen de Raad. En, en ja, als je gaat kijken denk je dat het helemaal in het begin al mis is gegaan naar de Raad. We, we, we begonnen met z'n allen helemaal vrolijk en blij, we, we hadden een Raadsprogramma. Breed gedragen. Waren. Breed gedragen inderdaad, op voor mij de PVV na. Uh, maar die hadden zo hun eigen idee, die hadden wel meegepraat aan het Raadsprogramma, dus dat, dat, dat, dat was allemaal prima.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 ...de bestuurscultuur natuurlijk zullen helpen... ...doordat er minder discussie uh, zal ontstaan. Uh, inderdaad, een minder vrok uh, uh, is richting elkaar. Meer, meer inhoudelijk discussiëren... ...in plaats van... Ja. Uh, uh, ...ik leg hier een stelling neer... ...en ik ga voor of tegenstemmen... ...wat uh, heel veel gebeurt. We moeten allemaal een beetje uit de loopgraven komen. Uit uh -huh. <laughs> de loopgraven komen, ja. Dat is wel hele mooi. Nou ja, uh, GroenLinks uh, maakt zich natuurlijk ook op... ...voor uh, de aankomende verkiezingen. Uh, u heeft een... Uh, een uh,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 Een bisschen Friede, een bisschen Träumen, en dat die Menschen niet zo so oft weinen. Een bisschen Friede, een bisschen Liebe, dat ik die Hoffnung nie meer verliere. Ik weet, meine Liebe. Sturm begeert. Een bisschen Frieden, een bisschen Sand. wat we gehad hebben. Een bieschen vrieren, dat kunnen we in Zandvoort wel gebruiken in de laatste zaal van Nicole. En ik meen met te herinneren dat het ooit een zonfestival gewonnen heeft. Dus uh, dat waarvan akte. Als het goed is hebben we nu aan de lijn Marcel Elsander Wipper. Klopt dat? Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, laat ik om te beginnen even duidelijkheid uh, proberen te verschaffen.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 ZFM uh, website. En die uh, leidt u verder... naar interviews en naar stukken. Het hele programma is maandag weer te beluisteren. En... Uh, dat was het voor dit weekend. Oh ja, de bibliotheek gaat weer open. Alleen, uh, ja, daar kan je dan weer heen, Gert. Uh, bibliotheek gaat open. Wil je daar meer over weten? Want er zijn nogal wat restricties. Ga naar www.bibliotheek.zuidkennenbaland.nl schuine streep open. En bibliotheek